Zin in, Zandvoort zin in Zandvoort is Zin in Zfm. ZFM. Met nu Goedemorgen Zandvoort. Zandvoort. Zon, zee, strand. Hey, hey. I'm <laughs>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 nou ja, het belangrijkste. Kijk, in het akkoord hebben we het zo opgenomen. We gaan direct naar de zomer. Oh, gaan, we, dat was gaan we een evaluatie ja. sturen. De, de evaluatie wordt, de dat, dat ja, het het wordt naar voren getrokken. Ja, die wordt naar voren getrokken. En um, eigenlijk Dank ook we. nu. Hè. Uh, het moet niet zo zijn dat het dat, dat heel. Uh, ja, hoe zeg je dat?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 En dan komen wij uit bij ambitie strandcentrum en woonwijken. Het gaat heel veel over stranden. Uh, maar het gaat ook over het, over het centrum. En daar hebben we het al eens over gehad. Uh, zou je dat zoals het nu ligt... Hè? Uh, er is afgelopen raadsvergadering een vraag gesteld over Cebrapad Zebrapad bij, uh, bij de Passage bijvoorbeeld. En dan is het antwoord dat gaan we doen als uh, uh, de Engelbertstraat opnieuw uh, heringericht wordt. Dat plan is van 2017 overigens.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 En kijk, de uitvoering daarvan, en daar gaan we weer... dat, dat is een stukje, ja, dat, dat kan gewoon beter. Het is gewoon nu dus voor een hele witte verlichting... die heel fel is, dus bij de mensen... tot in de slaapkamers doorschijnt. Ja, dat kan allemaal een stukje maar. warmer. Ja. Um, openbaar oorde, veiligheid en handhaving. Ik lees eigenlijk weinig over politie-inzetten. Behalve dat uh, bredere inzetbaarheid van uh, bijzondere opsporingsambtenaren... Um, de bezetting is omhoog gegaan, heb ik gemerkt. Ja. Um, hoe, hoe nog meer breder? Nou ja, wat, wat je gewoon nu ziet is uh, dat bijvoorbeeld, je hebt bijvoorbeeld vijf uh, uh, boa's in Zandvoort voor parkeren en drie voor, zeg maar, buitengewoon ambtenaar. Dus die kunnen wat meer dan een parkerenboete boete Maar Dat gaat dus nu vervallen, hè?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 Graag gedaan. Eh uh, wij spreken elkaar zeker binnenkort nog een keer. Dankjewel. Oké. I look up today with a feeling the better things are coming my way and if this and has a meaning To let things get in my way When the rainy days are dying Gotta keep on, keep on trying All the bees and birds are flying uh, Never let go, gotta hold on and Non-stop to the break of dawning Keep moving, don't stop blocking uh, Get on up uh, When you're down, baby, when Take the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 ja. Doe je, uh, Bekijk het eventjes verder. En dus dat is, dat is niet de opzet. Nee, de opzet Laat is inderdaad de zaak de zaak te laten en enthousiast ja. iemand uh, ja. vindt er. Vinden dat ervoor. Uh, ja. Ja. Nou, ja, ik begrijp dat je druk aan het, uh, aan het uh, Jawel. met de kandidaat aan het kijken bent, wie, ja. wie eigenlijk jullie het leukste vinden om in die zaak te komen. Precies, ja. Dat ja. is wel belangrijk, toch? Ja, ja. Heb je al een, een, een, een verwachting in tijd? Nee.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 Okay. Zo mag het. Ja. Ja, okay. hey, maar die slender, banken zitten die er al van de eerste dag zijn. Ja. Want die, die er al in de schoolstraat waren. Ja. Die mensen die zijn dus op zoek geweest na iets vervanging. wat er eigenlijk was in Wentveld. Toen is het bij ons terechtgekomen. Hmm. zijn de mensen natuurlijk al heel groot ook weggevallen. omdat ja. ze wat ouder worden of niet meer op, op de nieuwe zijn. Hey, die, heb je dus de, dat is het, die mensen waren hadden op zoek. En daar zijn wij eigenlijk, eigenlijk een beetje ingegroeid. want wij hebben die zaak. Nou, mag we niet reëel zijn... maar we zijn dus een hobby gestart. Want we waren allebei gepensioneerd. Ja, ja toch? En ik had een baan de op de golfbaan. En, ja. en weet je wel, dus ik en zei wel graag dat uh, Slender het hebben. Nou, zo zijn we er eigenlijk ineens binnen drie weken hadden we ja, ineens de zaak. Maar, dus zo ging het ineens. <laughs> ja, ja. Jij bent er ook steeds meer in gaan doen... omdat je uh, van de golf dat, uh, dat verviel, dat je uh, pensioneert. <laughs> ja.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 nog meer uitbreiding natuurlijk erachter dan zou kunnen komen. Krijgen een nieuw huis natuurlijk. Ja, dat hebben we allemaal mee te maken. Dus ja, dat is ook logisch. Ja. Dat je op een gegeven moment zegt van nou, uh, nou is het mooi geweest. Ik ga me nou inderdaad aan hobby's, kinderen en noem maar uh, wat. Kinderen, ja. de, uh, Mijn is, uh, <laughs> kleinste kind is twintig jaar. Dus dat ik ja. ook niet zoveel aan te nee, besteden. Nee. Maar het is wel heel leuk om om te gaan. Ja, toch? Ja. Het ja, is heel, heel leuk, anders ja. natuurlijk. En uh, ja, het is gewoon iets wat wij dus eigenlijk niet mee willen stoppen... Maar eigenlijk een beetje willen afbouwen. We zitten hier niet zo, zeg, vandaag kopen en morgen zijn we weg. En dan hier heb je de sleutel en weg zijn. En we wij zijn pleit. Nee, dat is, nee, niet. is nee, dat, niet. Ik, uh, ik hoor hier nog een paar echtpaars in de ogen weg zitten. <laughs> maar we hebben maar eigenlijk... de, de, de bedoeling is duidelijk. Uh, uh, je zoekt gewoon een goede opvolger die, uh, die, die past in jullie uh, gedachtegoed. Ja. Wat daar ligt. Het ja. sociale aspect moet er zeker bij zijn. Ja. En dan gaan jullie ze rustig afbouwen.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 toch met die slenderbanken door kunnen gaan... en een gedeelte met de gemeente gewoon Want het is gewoon een heel groot sociaal project ja, eigenlijk. Nou, dat, dat, is, dat, dat proef je ook wel. Dat is duidelijk waar het ja. eigenlijk om draait. Dus ja. dat is, uh... Maar je, je hebt ook nog geen einddoel, geen einddatum... dus je, je gaat er even lekker door. En, uh, ja. uh, ook, ook het zoeken gaat gewoon door. En de reacties heb je al. Ja. Dus ik denk dat wel, een, een soort lichtpuntje bij jullie zit... van joh, uh, dat komt wel goed. Ja, ik ja. denk het wel. Okay. Zeker wel. Ja, Zo hoor. zien we het eigenlijk wel. Nou, We gaan het zeker zien. En uh, mocht er een einddatum bekend zijn, dan horen we die graag. Tuurlijk. <laughs> Ik en Peter, bedankt uh, voor uh, de toelichting. En uh, succes met de speurtocht. Dank je wel. Dank je wel. Okay. Jij ook. <laughs> ja. De zomer geeft je het zonneste radiostation van de hele Westkust. Dit is zeer To my life